De eindzegen van de wereldbeker op de 500 meter is voor Jenny Wolf. Boer haalde brons. Gerrits is op de tiende plaats geëindigd. Ze miste het hele voorseizoen door een blessure. Bij de mannen heeft Johnny Davis uit de VS de wereldbeker op de 1500 meter gewonnen. In Heerenveen was hij in de finale 0,17 seconden sneller dan Stefan Groothuis. De Nederlander eindigde als derde in het wereldbekerklassement. En dan het weer. In het noorden wisselen enkele wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. In het zuiden is het overwegend bewolkt met plaatselijke kans op wat motregen. Het is 5 graden. Morgenochtend nog overwegend bewolkt, maar later komt de zon door. Het wordt dan 6 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Dit weekend is de A1 richting Amsterdam afgesloten... tussen de knopende diemen en Watergaasmeer. Daardoor loopt het vast tussen Muiden en, knopen en Diemen in 4 kilometer. De weg blijft dicht tot maandagochtend. Verkeer richting Amsterdam kan eigenlijk beter omrijden via Utrecht. Mistal betal ik binnen drie dagen, soms twee. Ik kan er ook niks aan doen.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 Dit is Radio 1, Avro. Dit is Opium, het cultuurprogramma van de Avro met Hans Smit. Goedemiddag, welkom terug in de carré in bij Opium. Nog een half uurtje en in dat half uurtje, wat kunt u daarin zo over verwachten? Ik heb straks de virtuele vitine van Anna Berfoots. Schrijfster, columniste van de Volkskrant. Uh, muziek hebben we nog van uh, Pien Feit onder andere. Uh, Charles X, uh, de directeur van Boymans in Rotterdam... over de, de pindakaasvloer die uh, be te bezichtigen is vanaf vandaag al daar. En, uh, ja, wat, nou ja, en we gaan nu praten met, uh, met Walter Bart en Bokhoek. Uh, ik, le ik leid het even in. Een ijsvlakte waar een groep dertigers droomt... over hoe hun leven ooit had kunnen zijn. Ondertussen vliegt een helikopter over. Zie je magische kwallen en waggelen penguins langs. Dat is ongeveer de, de iets wat vreemde setting voor Songs at the End of the World... van de theatergroep Wunderbaum en Toekie Delphine. Uh, samenwerkingsverband, want jullie, uh, uh, Bo, jij bent van Toekie Delphine. Dat is ja. een soort muziekgroep van de, de Veenfabriek uit Leiden, is dat hè? Um, ja, ja, nou, Toekie Delphine <tie> maakt eigenlijk ook muziektheater. Aha. Dus um, wij bestonden vlak voordat de Veenfabriek werd opgericht... en zijn toen gevraagd door Paul Koek om, om bij de Veenfabriek te komen. Uh -huh. En daar hebben we toen ja op gezegd. Dus wij maken eens per jaar zelfstandig een muziektheatervoorstelling. En in, in de setting die we nu hebben met elkaar, met Wunderbaum ja. en, uh, en wijzelf... Uh, dus hebben wij nou misschien 10% meer de muziek geïnitieerd... en, uh, en de Wunderbaumers... Uh, ja. uh, en waarom, Wat vond vonden jullie het belangrijk om, om Toekie Delphine erbij te, de, te betrekken? Um, nou, omdat ze eigenlijk, naast dat ze hele goede uh, muzikanten zijn, vind ik... Mm -hmm. uh, ook um, gewend zijn om uh, te spelen ook. Of ze hebben een hele goede podiumaanwezigheid. Er <laughs> zijn heel vaak muzikanten, als je die op een toneel zet, dan, dan uh, is het, dan het heel slaat lastig. Het dan, dan, ja, ja. Ja, slaat het helemaal ja. dood. Ja, het slaat het helemaal dood. Want je had die muziek echt. echt nodig voor deze voorstelling. Ja, we wilden echt een concert maken. ja. ja. Dus en uh, en ze maken, het zijn ook, uh, John is eigenlijk ook meer een beeldend kunstenaar. Dus bijvoorbeeld die kwallen die dan in de voorstelling zitten, die heeft hij gemaakt. Dus het is ook heel leuk om met mensen te werken, vind ik, die uh, ja, niet alleen maar in theater denken, maar daar eigenlijk uh -huh. een soort uitbreken. Ja, het, het, ja het in theater denken, zeg je. Maar het mooie is van dat het podium eigenlijk alleen maar bestaat uit die, die uh, instrumenten. Of de, de, de opstelling voor met, met uh, keyboards en dergelijke, drums. En, en verder heel erg weinig. Hè? Ja, we hadden eigenlijk zo lang mogelijk die, ja, die lege vlakte. Maar goed, die raakt al heel snel gevuld door al die instrumenten. Maar uh, ja, we hebben eigenlijk uh, ja, geen decor. Maar ook omdat je ja, nog een enorme achterwand... een uh, ijsfoto die wel heel groot is. Een foto van een ijsspelonk. Maar je kan door die muziek heel veel werelden oproepen... Hm. Uh, zonder dat je verder iets hoeft te laten zien. Of je kan... Het is gewoon zo geweldig bij muziek hoe dat gaat. ja. Uh, dat is ook de, de kracht van theater, natuurlijk. Dat je weinig, ja, weinig ja, nodig hebt ja, ja, ja, ja, in feite. Ja. Als jij zegt dat dit een witte ijsvlakte is. Ja, dan is het het. Dan direct, is het een witte ijsvlakte. Ja. Dat, dat doen jullie op een, op een hele bijzondere manier. Er uh, hangt een. Mag ik dat vertellen van die lichtkrant? Zeker. Het <laughs> <Ja. Dat> is, <hierig> is een geheim. Nou, <hierig> nou, is, er hangt een uh, lichtkrant en daar wordt. Voordat het begint en het podium verlaten is, uh, wordt daarop geprojecteerd van. Uh, ja, dit, dit is Antarctica. Of het kan ook Hawaii zijn, hè, geloof ik. Zo'n soort tekst staat er. Ja, we proberen eigenlijk de. De, de kijker de richting te geven dat wat u ziet is uh, mensen die zoeken naar een witte vlakte in hun, uh, in hun hoofd eigenlijk. Uh -huh. uh, maar ja, daarom, ja, we zeggen dit had ook wij kunnen zijn, maar het is een ijsfoto geworden die u ziet. Ja, want die uh, foto ja, die was nou helemaal besteld. Ja, die foto was al besteld en die kostuums waren al geregeld. Dus we moesten die pakken aan. En die zijn heel warm. Dat zijn ook echt, dat is, was echt heel erg. Ik kwamen we achter dat dat het beste was. Maar dat zijn echt dompelpakken waarmee je in ijs, in een <lacht> ijsbad kan vallen. Dus die zijn echt super warm. Ja, ja. Maar <lacht> ja, ja. het, het grappige is, op die ja, ja. manier, door zo'n introductie... Uh, haal je in feite ook het hele theatrale bijna onderuit. Maar het, het werkt op een of andere manier heel erg goed. Ja, het krijgt een soort meta, je krijgt een soort meta. Ja, dat is wel hm? iets waar we achterkwamen gaandeweg de repetities. Dat die hele open manier van spelen... dus die zit er inhoudelijk ook in, die open witte vlakte... die we graag zo, zo, zo leeg willen houden. Eigenlijk moeten we zo ook spelen en zo ook denken op het podium. We moeten dat niet te veel invullen. Dus, uh, dus die, die lichtkrant die dat aan het begin eigenlijk gewoon vertelt van... Nou ja, de, uh, let maar op, we komen zo meteen op. Ja. En dan komen we ook gewoon op. Die openheid is heel lekker om, de, om dat concertachtige... wat toch in de voorstelling zit... om dat gedurende de hele spanningsboog uh, zo open te houden. Daarmee wordt het podium ook, ook weer... Um, tot in alle hoeken, ook buiten, de, buiten het manteau wordt gewoon een speelplek. Ja. We zijn zo vrij als we, als, we, als we kunnen. Gewoon op het hele podium. Ja, want de toeschouwer die gaat daar toch wel in mee. Want die weet wat hij wat gaat zien. Ja, ja, ja, ja. ja en, en geen vierde wand. En het moet gewoon open zijn. Ja, ja. Ja. De, de, die, die grote witte vlakte. Die, die, dat is al een paar keer genoemd. Het uh, uitgangspunt was eigenlijk uh, een documentaire van Werner Herzog. Hè? Ja, die heet Encounters at the End of the World. En dat is een hele grappige documentaire. Want daarin um, ja, zie je... Hij, heeft, uh, hij zegt dat als je met de aarde schudt... en alle mensen die niet kunnen hechten... die blijven dan onderaan hangen uh, op, de, op de Zuidpool. Op Antarctica. Ja, en daar, ja, in die documentaire zie je de meest rare mensen. Het is een soort mix tussen wetenschappers en avonturiers. En hij noemt ze zelf beroepsdromers. En er zitten gewoon hele grappige types in die documentaire. En uh, bijvoorbeeld een man die echt al tien jaar pingwins bestudeert alleen in een tent, bij, echt totaal geïsoleerd van de wereld... Uh, seksueel gedrag van pinguïns bestudeerd. En dat, dat zijn gewoon zulke grappige... zelf ook een beetje een pinguïn geworden. Ja, <laughs> ja absoluut. <laughs> en um, ja, we vonden dat een goede, goed startpunt, uh, die zin eigenlijk. En toen zijn we op basis van jeugdfoto's gaan kijken... Eigen hoe, jeugdfoto's. Oh, eigen jeugdfoto's, ja. hoe we onze eigen... Biografie richting Zuidpool zouden kunnen schrijven. Want jullie zijn allemaal zo rond de 32 jaar. Ja, kwamen we achter dat we allemaal die leeftijd hebben. En, en wat, wat is dat voor leeftijd, Bo? Wat, wat, wat betekent dat? Um, nou, de laatste kans om nog, uh, om, om nog uh, uh, te bedenken. of je echt iets, iets totaal anders gaat doen of niet. Dat is wel eens gezegd, of er wordt wel zo gezegd van na je 35ste maak je geen echt drastische, drastische keuze meer. Of dan weet je eigenlijk wel een beetje wat, jou, wat jouw pad is. Nou ja. um, dus nu kan het nog en daarna niet meer. Ja. Niet ja. Erg. Nou, kijk, wat, die leeftijd die, die klopt goed in het idee achter de voorstelling. Ja. Waar het over gaat is natuurlijk dat je moet kunnen, uh, uh, kunnen, kunnen nadenken over je alternatief. En op het moment dat je dat kan blijven doen voor jezelf... heb ik nog een alternatief, kan ik altijd nog dat genereer je voor jezelf een soort vrijheid in je denken... Hm. Waar, je, waar je gewoon vrijer van wordt. Dan ja, is en ineens een de, hele grote witte vlakte in je hoofd. Ja. Nou ja, dan, dat levert je een bepaald soort geluk op... Of een, of een bepaald soort openheid in je denken. En dat is natuurlijk eigenlijk waar het over gaat. Ja. Ga je dan met, met die, want je zei altijd, die, die jeugdfoto's uh, die ga je opzoeken... dan word je geconfronteerd met je eigen jeugd. Dus, mm. uh, uh, je confronteert elkaar met, met, met jouw jeugd. Wat, wat, wat, wat levert dat voor mooie gesprekken op in de, tijdens een repetitieproces? Nou, dat was heel leuk, omdat je zo op foto's... zie je heel erg al iemands karakter, maar dan gewoon ja, uh, als klein kind. Yeah. Maar dat is uh, heel grappig om te doen, omdat je bijvoorbeeld Marleen... die heeft dan een foto waarbij ze als peuter op een witte sneeuwvlakte staat. Die woonde in Pieterburen, Groningen. En het is heel grappig om te zien hoe dat... dat uh, zij dan nu fantaseert dat ze in een theater een witte vlakte wil uh, installeren... Yeah. Yeah. En dat ze dat daar totaal nog niet weet, dat ze dat later gaat doen. Nou ja, nee, je krijgt gewoon een hele rare ja. mix tussen ja. realiteit wat, wat, wat en tijd. Wat is jouw verhaal, Bo? Je zat in Afrika, hè? Toch? Tunesië. Tunesië. Ja, ja of nou ja, ik heb, ik, daar ben ik een beetje gestart. Omdat ik weet dat ik toen ik één jaar oud was in Tunesië ben geweest. En dat een aantal Tunesiërs mij toen hebben wegge, weggepakt uit dat kinderwagentje en die wilden, wilden mij wel hebben. Die, dat, die witte huid en die blonde haartjes van mij... Die, die, uh, die waren daar wel wat waard. Aha. En, um, nou ja, God, ja, op een gegeven moment komt in ieders biografie een beetje de fictie binnen. Maar, inderdaad, is mijn verhaal dat ik daar bijna was geruild voor twee kamelen toen ik. Uh... 1, twee jaar oud was. Toen, toen had het uh, leven een heel andere wending kunnen nemen. Meteen al, ja. Dus bij mij is... De, is, is, die, is dat moment wel heel vroeg gekomen. Ja, is het alternatief ja. had op mijn tweede al. Ja, ja. Uh, ja. Verwachten jullie nou van de, van de, van de kijkers... Uh, of kijkers, van, van de uh, toeschouwers in de zaal... dat die voor zichzelf ook gaan vragen van... waar sta ik en, en wat kan ik nog, Walter? Ja, dat zou ik wel heel, heel goed vinden als je dat zou krijgen. Uh, die lichtkrant geeft ook de data aan en de plekken heel erg. Mm -hmm. Dus ik denk dat je sowieso heel erg bewust wordt van waar ben je in de tijd en uh, in, je, ja, in de ontwikkeling in je leven? Ja. Uh, en uh, ja, ik, denk, ik, ik hoop dat mensen zo wel kijken. En ik denk dat die verhalen zijn ook zo universeel... dat Marleen, die speelt de eerste kus... of Wiener, die speelt het verlangen als kind dat ze wil vliegen uh, met vleugels. Ja. Ik denk dat heel veel mensen die, uh, die dingen herkennen. herkennen uit hun ja. eigen jeugd... of varianten daarop... Ja. Of, de muziek door Toekie Delphine speelt een heel belangrijke rol. En drijft de voorstelling als het ware voort. We hebben een stukje muziek ja. dat we even kunnen laten horen. Ja, leuk. Bo die zet de koptelefoon op alsof hij het voor de eerste keer hoort, deze muziek. Nou, ik ben meteen, uh, meteen benieuwd hoe dat dan klinkt door de Om, koptelefoon. Hoe het op de radio klinkt. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Wat, wat, is, wat is het verhaal heel kort bij deze muziek? Dit is uh, de muziek van de kwallescene, van de onderwaterwereld. En... Um... Ja, de te, de, de, je hoort de zang er nu niet in komen... maar Rick, Rick en Marleen zingen op dat moment... of vlak na deze melodie zingen die... I would like to go up, thank you. Mm. Yeah. Let your mind explode. Ja, dat gaat toch gewoon over een soort... Yeah. Uh, la, laat me gaan of zo. En dan... Wat je hier ziet is inderdaad... Uh, uh, we konden het toch niet laten om vlak voor dit nummer... even, een, even Werner Herzog zelf te laten klinken. Die vertelt dat, ze, dat de mensen daar de onderwaterwereld beschrijven... als de cathedral, hmm. the going down in de cathedral. En dan komen die kwallen omhoog. En, en gaat Rick, die in het begin van de voorstelling wordt geïntroduceerd... als uh, de kleine jongen die uh, moeite had met zwemmen... Ja. die zien we daar ineens onder water als duiker toch... Heel fijn in zijn eigen cathedral rondzwemmen. Ja, en, uh... ja, ja het, zijn, het zijn prachtige plaatjes, kan ik zeggen. Waar, waar je een heel, heel, uh, uh, ja, met een glimlach uh, naar, naar zit te kijken. Het, zijn, het, zijn, het, is, het is een fraaie voorstelling geworden. Leuk. De, uh, uh, jullie zijn alweer met iets volgens bezig. Met, met uh, een voorstelling die... Looking for Paul gaat heten. Um, we hebben een voorstelling gemaakt in Los Angeles... over Kabouter Butplug, uh, van de. Dat Amerika beeld wat in Rotterdam staat. Ja, van ja. de Amerikaanse kunstenaar Paul McCarthy. Mm -hmm. En uh, dat gaan we hier ook spelen. Ah. En dat, gaat, uh, dat eindigt in een ja, Paul McCarthy-achtige performance. Mm -hmm. Met veel ketchup is dat. Ja. Maar goed, eerst nog even deze, deze ja. voorstellingen spelen. Ik, ik geef de titel nog één keer. Songs at the end of the world van Wonderbaum Is nu even uh, niet te zien, geloof ik? En Toekie Delfin, zeker. Ja, goed. Maar nu, nu uh, even niet, want jullie hebben nu even... Nee, we, we, nu, we gaan nu over twee weken naar Antwerpen. Ja. En dan uh, gaan we op tournee hier hmm. in het ja. hele land. Ja, goed. Uh, tot, uh, even kijken, in Antwerpen. 22 maart in Delft daarna in de rest van het land. Ja. Goed, dank jullie wel, Paul Koek en Walter Bart. En uh, Looking for Paul, daar zeg ik het dan meteen maar even bij. Die heeft zijn Nederlandse premier op 27 maart. Dat jullie dat alvast weten. Ja, ja dan, dat je, dank weet, dat je wel. Dan, dat je dan in de Rotterdamse Schouwburg bent. Perfect. Goed, volop tijd dus nog om kaarten te reserveren. Dan, dank jullie wel nogmaals. Uh, we gaan even naar Pien Feit luisteren. Pien feit is volgende week... Nee, niet volgende week, want dan hebben wij geen uitzending. Maar nou, over twee weken, op 19 maart, is zij de muziekgast hier. Dance on Time. In was dat over twee weken als wij weer uitzending hebben... dan is zij te gast. Dance on Time heet dit nummer en heet haar ook haar cd. Um, dan is het tijd voor de virtuele vitrine. Elke week geven wij een kunstenaar de ruimte om iets te vertellen... over een voorwerp of een ding waar hij een ja, bijzondere band mee heeft. Vandaag is dat Hanna Bervoets. Zij is schrijfter en columniste van het Volkskant Magazine. En voor de virtuele vitrine heb ik mijn um, No Doubt-plakboek meegenomen... Uh, en dat is het dus plakboek dat ik bijhield van de Band No Doubt met allemaal plaatjes die ik in de loop der jaren heb verzameld. Dat begon eigenlijk in de, in de brugklas. Ik was toen 13 en voor muziek moesten we dan een cd'tje meenemen. En ik had toen nog ja, een heel oud cd'tje mee, maar de jongen waar ik verliefd op was, die had de single Don't Speak bij zich. het ook een hele grote hit in Nederland. Toen kwam het elke dag op DMF. En toen kocht ik ook um, het album uh, Tragic Kingdom. Het was een beetje hun hit album. Maar het was ook het eerste album dat ik ooit kocht. Want ik was dus 13. En dat luisterde ik dan elke dag. En toen had ik besloten, ik ben fan van de band. Naar het fan zijn, dat werd eigenlijk steeds heviger. Op een gegeven moment toen ben ik uh, een beetje geronseld voor de internationale No Doubt Fanclub. Dat werd vanuit Zweden geregeld en dat had dan aan elk land een correspondent. En ik was dan de correspondent van Nederland. Ik was toen net 14 en kreeg toen allemaal brieven van andere uh, No Doubt fans. En die moest ik dan registreren. En het fanclub tijdschrift, dat ik ook in het Engels verschreef, dat moest ik dan opsturen. Dus dat deed ik allemaal braaf. Um, en zo heb ik ze ook een paar keer ontmoet. Nou, en ik weet helemaal niet meer wat ik ze heb gezegd. Waarschijnlijk ben ik naar de drummer toegegaan... en ik heb hem snoepjes gegeven, dat weet ik nog, want ik vond de drummer leuk. En uh, hem vertelde dat ik al mijn huisdieren naar hem had vernoemd. Ik had een kavia die Adrian heette en een kat die Adrian heette. En uiteindelijk uh, kwam ik ook um, de gitarist te spreken. En dat maakte eigenlijk nog het meeste indruk, want hij zag er een beetje moe uit. Dus ik zei ze iets van, oh, heb je er zin in of ben je moe of, of hoe gaat het? En toen zei hij, ja... Um, maybe I'm tired of being in a band. Ofwel, misschien heb ik wel helemaal geen zin meer in deze band. En ze zijn toen ook daarna uh, on a break gegaan, zoals dat dan heet. Alleen tegen die tijd was ik zelf eigenlijk ook alweer nou, een beetje uh, fan af. Je ziet het ook aan het plakboek, dat stopt nou, in 1999. Ik hield het heel zoet bij. Um, ja, dat was eigenlijk van de een op de andere dag was het een beetje over... Alleen ben ik wel altijd gefascineerd gebleven door het fenomeen fans. Ik keek altijd naar documentaire over fans. Ik heb een paar keer uh, artikelen over fans gemaakt. Dat fenomeen fans fascineerde me dus zo erg... dat ik er ook een uh, boek over heb gemaakt. Dat is uh, mijn nieuwe roman, Lieve Celine. Dat gaat over meisje dat fan is van Celine Dion. Alleen het gekke is dat ik ja, mijn eigen interesse nooit heb gekoppeld... aan het feit dat ik zelf vroeger ook zo'n fan was... Uh, dat kwam eigenlijk laatst pas, dat inzicht. Toen ging ik eten met uh, mensen van de Celine Dion-fanclub... naar aanleiding van mijn nieuwe boek. Uh, ze hadden gehoord dat dat ik geschreven en wilden me toen graag interviewen. En toen vertelde ik... oh ja, en ik was trouwens vroeger ook fan van O'Dowd, ja, ja. En toen zeiden zij van... oh, maar dan weet je dus hoe wij ons voelen. En toen realiseerde ik me pas... inderdaad, ik weet ook hoe het voelt om een fan te zijn... ook al voel ik dat nu niet meer. En um, ja, ik vond het wel grappig... Om te zien dat zij me er eigenlijk op bezig dat mijn fascinatie voor fan zijn waarschijnlijk ook voorkomt uit het feit dat ik zelf fan was. En daarom vind ik het wel leuk om dan nu mijn schattige kinderplakboek voor te dragen voor de virtuele vitrine. Ja, daar zijn we blij mee. Uh, Hanna Berfootsen was dat met haar bijdrage aan de virtuele vitrine. Wilt u het filmpje zien? Er staan ook foto's van, de, van dat uh, plakboek natuurlijk... met die no-doubt uh, dingetjes erin, knipsels. Uh, dan kunt u naar onze site gaan, opiumradio.nl... of naar Facebook, onze Facebookpagina... of uh, op YouTube is het filmpje ook ter, terug te vinden. Um, het boek van, uh, van Hanna Berfootsen heet Lieve Céline... over dus een, een diehard fan van Céline Dion... en is uitgegeven door... Uitgeverij LJ Veen. Bent u een schrijver in de dop? Doe mee aan de opiumverhalenwedstrijd. Schrijf een verhaal van maximaal 500 woorden over een beslissende fase uit uw leven of dat van een ander. Nelke Noordervliet, Arthur Japin en Christine Otte bepalen de winnaar. Haalt u de Averoboder? Gaat u naar het boekenbal? Schrijf voor 5 maart naar opiumverhalenwedstrijd.avro.nl ja, voor 5 maart, dat is dus uh, geweest. Bij de, de, de, deze is ook de, de, de, bus, de stembus, zou ik maar zeggen, is, is gesloten. De, alle bijdragen, dat zijn er heel veel, heb ik gehoord... van de redactie van Opium Televisie. Die worden nu uh, gelezen door de jury. En uiteindelijk maken ze dan binnenkort de winnaar bekend. Um, ja, we, ik zou bellen met uh, Charles X, de directeur van Boymans in Rotterdam. Maar hij, uh, hij, is, hij is er even niet. Hij heeft het te druk met de pindakaasvloer en met de museumnacht... die daar vanavond losbarst in Rotterdam. Uh, maar iets anders is ook leuk om even te vermelden. Want in uh, Alkmaar gaat uh, dit weekend het uh, vernieuwde Beatles Museum open. Dat is er uitgebreid. Er heeft er veel ruimte bij gekregen. En wat ze met die ruimte gaan doen, dat vraag ik aan de uh, directeur Azing Moldmaker. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat, uh, wat is er allemaal gebeurd in Alkmaar? Nou, we hebben het museum met een volledige verdieping hebben we dat uitgebreid. We hebben ruim 100 vierkante meter extra vloeropvlakte erbij gekregen. Ja, en wat, wat moet je daarmee? En, want, want ja, die Beatles die zijn al heel lang uit elkaar. Wat, wat, wat heb je nu nog aan nieuws te brengen? Nou ah, ja, moet je, de Beatles zijn elkaar. Dat maakt niet zo heel veel uit. Ik bedoel, ik zeg wel eens meer als... De, om de Beatles verder jaar uit elkaar zijn, is dat oud. Maar de mensen draaien wel Mozart en Beethoven. Die zijn 300 jaar dood. Dus dat, ja, daar heb je een punt. Ja. En daar is ook een steeds belangstelling voor, maar... We hebben zoveel materiaal uh, in ons archief... dat uh, in het normale museum gebruiken we slechts 10% van onze capaciteit. En nu hebben we een extra gedeelte erbij... waar we ook met allerlei thema-toonstellingen kunnen werken. Aha, wat, wat is het er is uh, een expositie ja. over het uh, beroemde paulus doodverhaal. Men dacht dat hij dood was en vervangen door een dubbelganger. En op alle platen zo de aanwijzingen staan die daarover gingen. En zo. die zijn ook te zien in het museum. Ja, zoals de blote voeten op het, uh, op het zebrapad is, van op de, Abbey Road, het spiegeltje bij Hidai op het Pepperembleem en nog een heleboel andere. Ja, en platen die je achterstevoren kan draaien. Heb je er zelf ooit in geloofd, eigenlijk? Nee, hoor. Het is natuurlijk het leukste broodje verhaal wat je je maar kan voorstellen, natuurlijk. Is het door de Beatles ook gecultiveerd, eigenlijk? Dat verhaal? Nee, nee. De Beatles hebben er zelf uiteindelijk niks mee te maken gehad. Maar ze hebben er later wel een beetje de draak gestoken. Op welke wijze? Nou, John Lennon heeft ooit. Op de Imagine AP heeft zijn nummer het How Do You Sleep. En zegt hij op een gegeven moment... ...the freaks were right when they said you were dead. Ja, ja. ja, ja. En als je de hoes van Entonnetje 3 bekijkt... ...die Beatles in de jaren 90 hebben uitgebracht... Is, ...die staat vol met aanwijzingen. En Paul McCartney heeft in, in, in de jaren 90, 2000... ...heeft hij een cd uitgebracht, Paul's Life. Ja. En dan gaat, staat hij zelf weer op de hoes van Abbey Road... ...een beetje een parodie te maken op... Die grap van toen. Ja, dat is een goede marketingtruc is het geworden. Ja, en verder uh, hebben we dan natuurlijk een expositie over George Harrison... en een expositie over John Lennon. Ja. En alle deel is gebruikt voor, uh, ja, voor een speciaal, zakelijke en muziek... dat de mensen ook voor andere dingen daar terecht kunnen. Nou dan nou moet je natuurlijk, als, als, als, uh, ja, als Beatle Museum, moet je wel uitpakken met een opening. Uh, be, be, het is niet zo dat je erin bent geslaagd om uh, Paul je zo gek te krijgen... om even naar Alkmaar te komen voor een opening? Nou, die, die illusie heb ik toch wel lang laten varen. Nee, je hebt het toch wel geprobeerd, he, mag ik open of niet? We, we hebben een band hier spelen. hebt Johnny Lane. en Dat is een hele gave coverband. En die staat de hele middag, hebben ze hier gespeeld. En morgen is het museum ook open. En dan gaat de band ook weer spelen. En ik, zou, ik zou bijna zeggen, alleen voor de band hier naartoe komen. Oké, okay, Kanaalkade 28 en Alkmaar. me opmaken. ik dank je wel. Graag gedaan. En een fijn weekend Hoi. gewenst alvast. Ja. Goed, dit was Albium voor deze zaterdag 5 maart. Uh, ik dank uh, iedereen die hier aanwezig was tijdens deze uitzending. Ik dank de luisteraars thuis dat jullie er ook weer was. Volgende week zijn wij er niet overigens. Zaterdag 19 maart dan weer wel. En dan bent u ook van harte welkom hier op de zolderverdieping van Carré. We hebben dan live muziek van Pien Veit, zoals ik al zei. En te gast onder andere fotograaf Dana Lixenberg... die normaal in New York woont, maar dan even hier is. En regisseur, producent en vooral kunstverzamelaar Jeff Rademakers. Deze uitzending is terug te beluisteren op onze website www.opimradio.nl. Om vijf uur straks de collega's van Kunststuur op Nederland 2... met een verkorte versie van de documentaire De Denker van Anna... over de restauratie van de gestolen en zwaar beschadigde Denker van Rodin uit de Singer in Laren... En uh, ja, dinsdag zijn we er. natuurlijk ook weer met uh, Opium op, op televisie. Dan is Corland Maas weer terug van carnaval. Om 10 voor negen op Nederland 2. Straks hier op Radio 1 het Sportforum met Robert Meder. En uh, straks eerst het nieuws van half vijf. Ook op deze zender met uh, iemand anders. Ik weet het niet. Maar dat wordt ongevast. Onnoodduif Nederwiet. Fijn weekend. En tot de volgende keer. AVRO Radio 1 Het NOS Journaal Elite-troepen van de Libische leider Gaddafi zijn begonnen aan een nieuwe aanval op de westelijke stad Zavia. Er zijn berichten van hevige bombardementen op het centrum van de stad. Ook zouden tanks vanuit verschillende richtingen Zavia binnenrollen. Een ooggetuige vertelde op de Arabische nieuwszender Al Jazeera dat er in het wilde weg wordt geschoten door militairen... en dat die mensen dood op straat zag liggen. Een vliegtuig van Ryanair dat in de problemen was geraakt... is veilig geland op Eindhoven Airport. Er waren 159 passagiers aan boord. Het is niet bekend of er gewonden zijn. De Boeing 747 had problemen met de besturing en wilde daarom landen. De hulpdiensten hebben daarom 15 voertuigen naar Eindhoven Airport gestuurd. En de Italiaanse premier Berlusconi is van plan zichzelf te verdedigen... in de rechtszaken tegen hem. Zijn advocaat zegt er wel bij dat Berlusconi niet meer dan eens per week kan verschijnen... en dan alleen op maandagen... Bij eerdere zaken tegen hem bleef Berlusconi steeds weg. Maar nu is hij van gedachten veranderd. En dat is nieuws op dit moment. Het weer. Hier is Erwin Krol. In het noorden is de zon flink doorgebroken. Vanavond uh, breiden die opklaring zich uit richting het zuiden. Maar het zuiden blijft nog lang bewolkt. Maar vannacht klaart het overal op. Het gaat 1, 2 graden vriezen. Morgen overdag hebben we dan weer zon overal. Er zit wel wat bewolking. Maar de zon die overheerst, er waait een zwakker tot matige noordoostenwind... Het wordt maar een graad of 5, 6, dus het blijft toch aan de koude kant. Maandag kan er een graadje bij. 7 graden volle zon. Dinsdag 7 graden in de volle zon. Daarna, deze week, gaat de temperatuur omhoog. Maar dat komt omdat het gaat regenen. Langs de lijn met Robert Meder. Goedemiddag, welkom bij NOS Langs de Lijn. Straks natuurlijk het sportforum en er valt heel veel te bespreken. We gaan het vooral over voetbal hebben, heel veel voetbal. En mocht u vragen hebben over dat wat er de afgelopen week allemaal is gebeurd... dan kunt u die vragen sturen naar sportforum.nos.nl sportforum.nos.nl We zijn ook te zien via nos.nl, even doorklikken naar de sportforum. De forumleden zijn Ton Boot, Richard Plugge, hoofdredacteur van Nu Sport. en oud-schijnsechter Beb Thomas. Maar uh, eerst het schaatsen in Heerenveen, de drie kilometer, Sebastian Timmerman. Er zijn nog vier ritten te rijden. Dadelijk Jorien Voorhuis als uh, tweede Nederlands in de baan in de zesde rit. En Voorhuis moet sneller rijden dan 4-1-72. Tijd die Marije Joling heeft gereden waarmee zij voorlopig op de tweede plaats staat. Om uh, naar de weken afstanden te mogen op de 3 kilometer. Dat is het slottoernooi volgende week in Insel. De leiding is in hand op de 3 kilometer van Claudia Perstijn, 4069. Ze maakt haar rentree dit weekend in Herenveen. Uh, haar rentree dus in Heerenveen, zo moet ik het zeggen. Want haar internationale rentree was al een paar weken geleden. En door die 4069 weet ze dat ze ook de 3 kilometer mag gaan rijden. bij die weken afstand in Insel. Nadat ze eerder al goede tijden reed op de 1500 meter en de 5 kilometer. Perstijn was uitgelaten, maakte allerlei op het ijs voor het publiek. Ze kreeg ook wel aardig wat applaus en ze bedankte het publiek ook letterlijk met een A4'tje waar ze met grote zwarte letters bedankt op had gezet. Zij dus aan de leiding, straks in de laatste rit gaan Sablikova en Beckett beslissen, eh, bepalen wie het eindklassement wint van de 3 kilometer in Wereldbekenverband. Johnny Davis heeft dat eindklassement gewonnen op de 1500 meter door ook de laatste 1500 meter vandaag te winnen. In 1.45, 92, 1700ste daarachter Groothuis op de tweede plaats en de Rus Skobrev werd Derde. En de verrassing van de dag vond plaats op de 500 meter. Want daar wint niet Jenny Wolf, maar daar wint Anette Gerritsen. Het is voor de eerste keer dat ze Jenny Wolf echt verslaat. Anette Gerritsen, het is haar tweede wereldbekeroverwinning uit haar carrière. Wolf komt 600ste tekort om Gerritsen te verslaan. Nou moet ik zeggen dat 38-37 ook geen toptijd is hoor, van een Jenny Wolf. Maar de 38-31 is wel een goede tijd van Gerritsen. Sangwa Lee wordt daar derde. Wolf wint het eindklassement. Maar ja, Anette Gerritsen moest dus vroeg rijden. Omdat ze dit seizoen door een Leisure, nog niet veel weer bekers had gereden. En zag toen uh, inspanning dat niemand meer sneller reed dan die 38-31 van haar. Steven Dalenboud, praat met haar. Ja, gefeliciteerd. Uh, komt deze helemaal uit de lucht vallen? Ja, absoluut. Ja, ik denk dat je dat ook wel aan mijn reacties zag. Maar toen ja, ze hadden wel een iets sneller de opening en ze hadden ook een paar missers. Volgens mij reden ze ook best wel tegen elkaar zeg maar. En toen zag ik ze echt nog een stukje voor de finish. Ik denk, nou, nah, dat nah, het kan wel. Ja, echt geweldig. Ja. Echt super. Over, jou, over jouw eigen race, um, hoe keek je daarop terug, meteen na jouw race? Uh, nou, ik dacht op zich wel een nette race, maar uh, ja, er waren toch nog wel dingetjes die ik liever, liever beter nog had gewild. Maar uh, ja, toen reed ik maar 38 38.6, dus ik denk, nou, oké, okay, in ieder geval podium, dat heb ik toch goed gedaan. Ja. En nou uh, ja, beste seizoentijd wel. Ja. En over het algemeen wordt er niet heel snel gereden, zeg maar. gisteren ook niet uh, aan de tijden van de mannen en de vrouwen. Dus ik dacht, ja, het is wel een nette tijd. Maar ja, dan, uh, dat ik zou winnen had ik niet verwacht hoor. Nee, want dan komt Jenny Wolf in de baan en dan gaat iedereen er eigenlijk al vanuit. Nou, die rijdt uh, dan even de snelste tijd. Uh, had jij dat ook een beetje? Nou, ze openen 10.41, dus ik denk, nou, het kan wel. Ja. Maar goed, ja, het moet wel eens gebeuren. Ja. Je, hebt, ja, je hebt één keer Jenny Wolf verslagen. In 2007 was dat toen viel zij. Ja. Dat klopt toch? Ja, dat is dus niet echt verslaan. Ja, op zich, ik bedoel, je moet blijven staan natuurlijk, dat, dat hoort er ook bij. Dus eigenlijk, is dit de eerste keer dat je Jenny Wolf verslaat? Ja, eigenlijk wel. Nou, voelde heel erg goed hoor. <laughs> ja. Ja, nou ja, vooral omdat er nog een belangrijke week aankomt ook. Ja, absoluut. Ja, zeker weten. Wat, wat doet dat met het oog op volgende week? Biedt het jou extra zelfvertrouwen? Nou, eerst morgen moet ik ook nog plaatsen op de 1000. En daar heb ik ook wel flinke concurrentie met Marit en Laurie natuurlijk. Dus eerst op naar morgen en dan uh, maandag gaat het blik op, op, op Insel en dan zie ik wel verder. Maar je wil nu, nu nog niet over volgende week praten? Nee, volgende, ja, ik sta alleen op de 500 uh, zoals er nu voor staat, de volgende week. Dus uh, ja, de duist is morgen echt heel erg belangrijk. En uh, daar ga ik me nu eerst op concentreren en dan zien we weer verder. Hoe voel je je? Ik bedoel, ja, je hebt, je hebt een, een raar seizoen gehad qua blessures en de opbouw van het seizoen. Hoe voel je je nu? Ja, het is wel, het is wel wat je zegt, een raar seizoen in december. Weet je wel, dan heb je een beetje belangrijke toernooien, dus zijn die achter de rug. Dan heb je echt weken gewoon niks. En dan, uh, het voelde op zich wel goed. Maar ja, weet je, dan, je hebt zo, zo lang niet de competitie gehad. En dan ga je toch ja, best wel een beetje twijfelen. Dus ik was ook echt heel erg nerveus voor deze wedstrijd. Maar uh, ja, dan, uh, ja, op zich gaat het wel gewoon heel goed hoor. Maar ja, ik denk dat je altijd scherp moet blijven op dingetjes die nog beter kunnen. Is het eigenlijk zo dat voor jou het nu pas echt begint? Nou, zo voelt het wel een beetje eigenlijk. <laughs> maar ja, nog maar één wedstrijdje, of in ieder geval. Anderhalf. Zo is het. Annette Gerritsen, waar staat ze de 500 meter. We gaan gauw door naar het EK Indoor Atletiek Parijs. En die houtkamp, Nederlandse deelname. Jawel, 60 meter vlak met een halve finale. Het vreemde is, die gaat over drie series. Twee beste gaan door per serie. Plus de twee tijdsnelsten. En nu hebben we Brian Mariano. Hij loopt naast Christophe Lemaitre. De plaatselijke favoriet. Een geweldige atleet. 100 en 200 meter uh, Europees goud. Vorig jaar gewonnen. Buiten in Barcelona. Maar die Mariano kan er ook wat van die liep vanochtend heel sterk, 6.66. Moet hij nu minimaal verbeteren om in de finale te komen. Of bij de eerste twee komen. Ze zitten er klaar voor. Zo dadelijk nog een Nederlander in de derde halve finale, zeg maar. Patrick van Luik. en ze zijn meteen goed weg. Want een valse start betekent meteen uitschakeling. Lemaitre en Brian Mariano. Dat gaat goed, hij is tweede. Hij is tweede hij zit in de finale. Brian Mariano, de winnende tijd is 6.57. Het zal me niet verbazen als Mariano een hele, hele goede tijd loopt. Het Nederlands record is 6.63. Mariano gaat als tweede in deze uh, halve finale, in ieder geval door naar de finale. En dat is verrassend, dat is heel erg goed. Goed, dat is een uh, lekker begin van deze middag. Kijken of uh, Juring Voorhuis het uh, goede begin kan voortzetten... maar dan bij het schaatsen, Sebastian. Ze rijdt uh, voorlopig sneller met uh, nog een halve ronde te gaan... dan Claudia Perstein en ook dus dan Marije Joling. Dus ligt dat ticket voor de weken afstanden voor handen vroeg me wel eventjes of de, of de tijdwaarneming helemaal klopte. Maar goed, daar ga ik wel van uit. Maar uh, Jorien Voorhuis komt hier richting de streep. 4.09.60 was de eindtijd van Perstijn, En dan gaat ze toch dik onder hoor. Met 4.08.96. Prima tijd voor Jorien Voorhuis op uh, deze baan in Ereveen. Waar ze toch normaal zo rond de 411 rijdt. Nu 4.08.96. Ze is daarmee uh, bijna zeventiende sneller dan Claudia Perstijn En uh, sneller dan Marije Joling. Dus weet Jorien Voorhuis met nog drie te gaan. Sowieso al dat zijn Nederland gaat vertegenwoordigen volgende week donderdag bij de weken afstand op de 3 kilometer samen met Irene Wust en Diana Valkenburg. Ik ben toch benieuwd of Brian Mariano nou een Nederlandse record heeft gelopen, Andy? He? Ja, Jawel, 66 En dat is uh, oh. heel knap. Het, het gekke is, hij heeft het al een keer eerder gelopen, vorig jaar. Maar toen kwam hij uit voor de Nederlandse antillen, want hij is geboren in Willemstad, Curaçao. Maar omdat de Nederlandse antillen niet meer bestaan, op de manier zoals ze vorig jaar bestonden, zeg maar statueel gezien, valt het nu onder Nederland. Komt hij uit voor Nederland. En is dit een Nederlands record 66. Het was 6,63. Miguel Jansen onder andere een hele tijd geleden. En Brian Mariano zelf. Dit jaar liep ook al 6,63. Maar nu dus 6,60. Maar wat nog veel belangrijker is, morgen in de finale van de 60 meter. Overigens zijn er nog wat meer mensen al in actie geweest. De 1500 meter. Daar kunnen we kort over zijn. Drie deelnemers, niemand door. Daphne Schippers een half uurtje geleden, halve finale 60 meter. Was er heel dichtbij. Liep 7,30. En ze had 7,27, 7,26 moeten lopen om de finale te halen. Ze werd nu zesde in haar halve finale. Maar dat is zo'n groot talent. Met name op de Meerkamp. Daar horen we nog veel meer van. De Meerkamp, daarover gesproken. Die jongens zijn nu ook bezig. Ingmar Vos en Elko Sint-Nicolaas. Eh, Ingmar Vos begon de dag fantastisch. Eh, Snelst op de 60 meter van allemaal. Hij staat na drie onderdelen op de vijfde plaats en Elko Sint-Nicolaas op de negende plaats. Maar de beste onderdelen moeten nog komen voor de Nederlanders. En het zit zo dicht bij elkaar dat eh, zo'n negende plaats zomaar met één heel goed onderdeel een derde... Vierde plaats kan zijn. En datzelfde geldt natuurlijk ook als je vijfde staat. Eén heel goed onderdeel. En je staat in de medailles. De medailles zijn nog niet binnen met uh, Brian Mariano. Maar hij zit in ieder geval in de finale. En misschien, heel misschien, gaat Patrick Verluik over een minuut of twee hetzelfde wel doen. Dan moet hij ook weer heel hard gaan lopen op de 60 meter, uh, 60 meter vlak in de laatste halve finale. Goed, dat horen we dan straks van in die houtkamp vanuit Parijs. Timo de Bakker en Robin Haas hebben de Nederlandse tennissers zojuist tegen Oekraïne op een 2- in voorsprong gebracht in de Davis Cup. De duo was in Garkov met 7-6, 6-7, 6-4 en 7-6. Hoe bedoel je spannend? Uh, wat te sterk voor Stachowski en Boepka. Zometeen hopen we Jan Siebelink, de Davis Cup captain, nog aan de lijn te krijgen. We zijn druk bezig om hem te pakken te krijgen. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. Met weer uh, drie gasten vanzelfsprekend. En nu uh, thuis of wellicht in de auto als uh, vierde gast. Sportforum@nws.nl. U kunt u vragen kwijt. Die worden dan eventueel uh, hier behandeld. Um, en die worden dan beantwoord door bijvoorbeeld Richard Plugge van Nu Sport Of Beb Thomas, voormalig top 25 jaar schijnsechter geweest. En Ton Boots, dat is natuurlijk onze vaste gast. Heren, goedemiddag. Mag ik met Richard beginnen? Wat is jouw uh, nieuws van de week? Nou, mijn nieuws van de week is eigenlijk van vandaag, van net, wat we net horen. Annette Gerritsen, die, uh, die wint en die Jenny Wolf verslaat. En dat, uh, ja, dat vind ik wel een hele mooie overwinning. Het is net gebeurd, maar uh, ik denk dat het heel belangrijk is voor Gerritsen dat ze deze overwinning pakt. Uh, ik denk dat ze echt moet leren winnen. En uh, ja, dat ze Wolf ook verslaat, echt, voor het Echi, Dat is wel een heel, uh, heel mooi nieuwtje, ja. vind ik. En winnen heeft ze dus nu uh, opnieuw geleerd. Nou ja, ik, ik denk... Uh, kijk, zij is uh, toch een beetje de, altijd de tweede. Of het, het, uh, het gaat meestal mis op het, uh, op het moment suprême. En uh, ja, nu laat ze zien dat ze toch, ondanks die enorme zenuwen... waar ze het net ook over had, uh, toch wel kan. En dat vind ik wel leuk. Goed, dankjewel, Beb Thomas. Uh, je hebt me verzocht om vooral Jur en jij uh, tegen u te zeggen. Dus dat zeg ik dus nu, Jur en jij. Heerlijk. <laughs> ook goedemiddag. Wat is, uh, wat is je moment van de week? Nou, mijn moment van de week is... Hoe kan het anders dan zo zo'n dus. Goedemiddag. Ik heb vrijdagavond uh, scheidsrechter de Kuipen gezien... en ik heb zondag uh, scheidsrechter Bossen gezien. En wat me het meest opgevallen is... dat de scheidsrechters na afloop niet meer echt durven te zeggen... ik heb het toch verkeerd gezien. En als ze dat nou zouden doen, dan verlichten ze al een hele hoop rusten. Ik denk dat we het er straks nog wel even over gaan hebben. Inderdaad. Tom Boot, jouw moment van de week. We hoorden net die Houtkamp uh, de Europese Indoor-kampioenschap in Parijs verslaan. Ik heb gisteren een nieuwkomer gezien in de Nederlandse ploeg... 25-jarige Remona Franse, die even meteen brons won op de meerkamp, op de vijfkamp. Uh, ze is pas begonnen. Ze wil zich nu toeleggen op 2012 op de Olympische Spelen. Het is een zevenkamp. En het is leuk voor haar en ook voor de atletiekbond... die best een uh, duurtje naar boven kan hebben. Ja, en die houtkamp in Parijs. Ben je volledig met hem eens? Kan ik me ik, ik, voor ik hou van Ton, maar dat wist hij al. Uh, is tenminste iemand die uh, verstand heeft van sport. En het is toch een van de mooiste sporten die er zijn. Laten we nou wel zijn op uh, Baaskwanda. Um, in, <laughs> in baan 7 loopt Patrick van Luik dat is de Nederlander. We hebben net uh, Brian Mariano gezien. Gaat om 60 zo... meter, hè? Ja, gaat om 60 uh, meter ja, vlak. Ja. ja, de tussentijd, de afgelopen drie minuten... zullen er zeker weer 100.000 mensen extra zijn ingeschakeld. En terecht. Want wij gaan kijken naar de derde halve finale. Dat is zo, wel zo vreemd, hè? Dan heb je bij de dames... de halve finale bestaat uit twee series. Gewoon zoals het hoort. Dan gaat de beste vier over naar de finale. Maar bij de mannen is dat... en ik weet echt niet, vraag me niet waarom... in drie uh, series waarbij de beste twee... plus de twee tijdsnelste doorgaan... naar de finale. Nou, we hebben al één finalist met Brian Mariano. Met die 660. Vanochtend liep Patrick van Luik. Ik uh, kwam daarmee in de halve finale. was al knap hoor, want het is een uh, goede sprinter. Maar net dat duwtje naar boven, dat uh, wil hem niet lukken. Uh, hij loopt onder andere tegen een oude bekende, Francis Obiquelu. De Portugees van 1978. Uh, reken maar uit. Die is uh, uh, al een uh, paar jaartjes ouder. Maar wel ex-Europees kampioen. De heren zitten er klaar voor. Ze zijn weg, ze zijn goed weg. Want van zijn start betekent weg. En hij loopt op kop hoor, Van Luik. Hij loopt op kop en hij wordt wordtie, nee hij wordt geen vierde, geen vijfde. Van Luik ligt eruit. Uh, het is een hele snelle race weer geworden. De 6.61 in dit geval. Minder snel dan de vorige race. Dit kon je ook niet uh, verwachten van Van Luit dat hij ook nog de finale ging halen. Ik denk dat hij zo'n beetje vijfde wordt in deze uh, halve finale. En dat betekent dat we morgen één finalist hebben bij de 60 meter vlak. En dat is Brian Mariano. Goed, dan het nieuws... Uh van de dag uh, Gisteren, of ja nieuws, uh, je moet je afvragen of het eigenlijk nog wel nieuws is. Monier Elham Dohi ging weer eens in de fout bij Ajax. In de rust van het bekerduel met RKC is er iets gebeurd. De trainer Frank de Boer in ieder geval reden genoeg om hem uh, in die wedstrijd meteen te wisselen. En voor het komende week uit de selectie te zetten. Laat ik eerst zeggen, we zijn hier met iets bezig, tenminste bij de technische staf, Iedereen die met Ajax uh, bezig is. We hebben van het begin de spelers heel duidelijk gemaakt. En daarnaast ook, ik uh, denk jullie al uh, vaak genoeg uh, duidelijk gemaakt, uh, hoe wij graag willen werken. Wie daar niet in mee wil, of die dat verstoort, die moet afhaken of uh, die haakt af. Nou, gisteren is iets uh, voorgevallen in de kleedkamer uh, wat niet toelaatbaar was voor ons. Ik heb mijn moeder daar voor morgen op aangesproken. En wat er uh, gebeurd is zeg maar, in, de, in de kleedkamer, uh, dat gaat niemand aan. Dat is iets tussen de spelers en, en mij en, en, de, en de spelers zelf. Uh, vandaar dat ik hem uh, vanmorgen dus nogmaals uh, heb gesproken. heb hem dus uh, opgewezen op, op zijn gedrag in de rust. Dus vandaar ook de wissel. En ik heb hem uh, uiteindelijk ook gezegd dat hij uh, niet bij de selectie zit voor komende zondag. En vanaf maandag uh, een meetrain met Jong Ajax. Frank de Boer was dat op de persconferentie. Um, Richard Plugge van NuSport, eerst even naar jou. Uh, wij hebben ook met uh, Mounir Alhamdui uh, gebeld. En toen uh, zei hij even geen commentaar. Jullie hebben ook met Alhamdui gebeld. En toen zei hij, ik heb een klein beetje commentaar. Ja, en toen zei hij, dat is echt onzin. Uh -huh. Wat Frank de Boer zegt. Want uh, ik, hij zei, uh, om het even letterlijk te zeggen... Ik zal precies vertellen wat er gebeurd is. De trainer gaf mij tijdens de rust de schuld van de tegengoal. Volgens hem had ik de muur moeten vormen... terwijl daar al iemand stond. Dat gaf ik aan. Maar de trainer zei dat ik die had moeten terugsturen. Dus die muur waar die goal uit kwam. Uh, precies, ja, ja. ja. Toen zei ik... Is goed trainer, u heeft gelijk. En dat was wat in het verkeerde keelgat schoot, volgens hem. Mm -hmm. En uh, waarschijnlijk daar kon hij niet tegen, zegt Alhamdoui dus ook. Hij zei dat ik dat op een rare manier zei. En uh, ik vroeg me af hoe ik dat dan anders had moeten zeggen. Dat is een beetje wat hij tegen ons vertelde gisteren. En die zinsnede uh, die vandaag ook uitlegde, uh, voor zover dat waar is... van oh, dan spel ik hem de volgende keer toch naar jou. Ja. Uh, als hij iets niet goed doet, dat hij nou, dan spel ik hem toch naar jou. Uh, richting de trainer. Dat weet ik dat, niet. Dat, dat heeft hij niet uh, tegen ons gezegd. Maar uh, ja, dat, het kan allemaal hè, wat, er, wat naar buiten komt. Ja. Ik weet niet wat er daar precies gezegd is. Ja. Uh, wat vinden we daarvan, Bep Thomas? Ja... Ik, ik, ik heb daar eigenlijk geen mening over. Mooi, Tom Boots, wat vind je eigenlijk daarvan? Kijk, als coach kan ik me helemaal voorstellen. Uh, hij zegt, is goed trainen, u heeft gelijk. Het gaat erom op wat voor intonatie je het zegt. En ik heb wel het idee dat hij het bloed onder de nagels van uh, Frank de Boer uh, zuigt. Uh, in het muurtje die tegenkomen heeft Frank de Boer gewoon volkomen gelijk. Als dat de afspraak is, moet hij daar staan en de andere wegsturen. Maar met Elhamdouis zijn er al meerdere aanvaringen geweest... Uh, de manier waarop hij kwam bij Ajax. Hij is ziek zwak en misselijk toen met Milaan en dergelijke geweest. Er is morgen een en... verhaal in de Telegraaf... dat uh, een geintje van Soares toen hij net binnenkwam... waar is mijn plek, vroeg hij... en Soares wees vervolgens als geintje naar het toilet... waarop hij Soares naar de keel zou hebben gegrepen. Ja, nou ja, goed. Sommige mensen noemen het trots. Ik noem het eigenlijk onaangepast gedrag. En het lijkt mij dat er een appel in de groep is. Maar bep Thomas, ik wil je toch even de gelegenheid geven... want ik brak je natuurlijk wel abrupt af... omdat je zei geen mening te hebben. Nee, joh, maar ik kan me alles voorstellen. Je, je brak mij niet abrupt af. Ik vind gewoon, ik ben daar niet bij geweest... en ik weet niet wat er in die kleedkamer gezegd is geworden. En ik vind een coach, die is de coach... en als het niet toelaatbaar is... Nou ja, dan heeft de coach gelijk dat hij hem wisselt. De coach stelt de regels. En... Ja, dat vind ik wel. Dat zou, dan kom je weer bij die scheidsrechter ook terecht. Die heeft de regels dus. Ja, daar komen we zo nog op terug. Ja, hoor. Goed. Maar Richard, uh, is, is die inderdaad een gereden? overgegaan door zijn trainer nou, tegen te spreken? Of, uh... Als ik het zo lees, dan uh, ga ik mee met Ton. En dan is het uh, inderdaad wel uh, het bloed onder de nagels haal, uh, vandaan halen bij Frank de Boer. En het is natuurlijk al vanaf het begin. Hè. Het zijn eigenlijk twee botsende karakters. Uh, ja Ik denk niet dat dat uh, op wat voor manier dan ook nog goed kan komen tussen die twee. Nee. Inmiddels is hij ook op uh, marktplaats gezet. Uh, de, de advertentie is weg. Ik uh, vond er wel een geinige beschrijving erbij dat hij zich elke week voor 100% inzet. Namelijk op maandag voor 24%, <laughs> op dinsdag voor 16%. <laughs> enzovoort, enzovoort. We kregen ook een, een vraag binnen over Elham Hamdoui gericht aan Ton. Fris Finju Melden hem gisteren al. Hoe krijgt Ajax El Hamdoui uh, aan het spelen? En misschien wel vooral en belangrijker in het gareel. Nou, Bep zei net al, ik ken hem ook niet. Ik, uh, ik zie nou wat er gebeurt. En op een gegeven moment, dat zei Frank de Boer ook terecht. De eerste aanvaring met het ziek, zwak en misselijk. na de wedstrijd of tijdens de wedstrijd in Milaan, die Europa Cup-wedstrijd. Nou ja, iedereen kan fouten maken. En dat kan je juist aangrijpen om mensen te veranderen. Ik krijg toch het idee dat je bij hem niet meer veranderbaar is. En als het niet veranderbaar is. Dan moet je gewoon afscheid van elkaar nemen. Ja, terwijl het, uh, Louis Vergaal hem volgens mij redelijk uh, in toon had. Ja, nou, hij zit in een andere omgeving. Misschien is hij wel veranderd. Kijk, zoals ik het van buiten zie, heeft Frank de Boer in deze volkomen gelijk. Hoe, waarom maakt hij, maakt hij het zichzelf eigenlijk zo moeilijk? Heb je daar enig idee over? Nee. Bep? Nou, ik denk dat hij niet in de spits kan spelen, het is voor die jongen niet mogelijk. Hij, hij, hij kan de bal niet terugkaatsen, hij kan de bal niet naar links of naar rechts gaan. Het is gewoon een pure speler die voor zichzelf bezig is. Mm. Je hebt het al gemerkt met Suuris, daar kon je helemaal niet tegen. En, en daarom blijkt het. Me, maar het is voor mij onbegrijpelijk. Iemand die zoveel geld verdient. Dat dat niet keihard aangepakt wordt. Want nou, dat wat, is niet normaal. Het is wel leuk. Wat ik me afvraag is: want hij wou ook niet in de spits. Hij wil op de nummer 10 of iets dergelijks. Nou, dat is te gek voor woorden. Want hij heeft totaal geen overzicht. Nee. Om maar te begrijpen. Maar als hij wil, iets wil dan moet dat met de contractbesprekingen duidelijk besproken zijn, vind ik. Nee, ik wil niet in de spits, ik wil daar spelen. En dat is eigenlijk de hamvraag. Is dat besproken tijdens de contractbespreking? En als het niet besproken is, moet hij gewoon verder zijn mond houden. Ik hoorde iemand van de week ook zeggen... het draaide eigenlijk bij Ajax veel beter toen hij eruit was in de tweede helft. Ja, dat, met de jongen dat, in de spits. Uh, <laughs> dus misschien dat is het wel eigenlijk raar. wel een ja. prima oplossing zo. Nou ja, het is natuurlijk wel zonde dat uh, als hij niet meespeelt, Want je hebt uh, in de eerste helft van het seizoen uh, hem toch een paar acties zien maken. Uh, ik heb wel van hem genoten hoor. Ik hij kan wel voetballen natuurlijk. Uh, Tuurlijk. En uh, je zegt uh, met Suarez draait dat ook niet. Nou, nou oh, nee, ik nee, heb nee, af en toe nee. toch wel wat, uh, wat voorbij zien komen. Ja, waarvan ja, ik ja. denk van uh, hier, hiervoor ga ik wel naar het stadion. Ja, Kijk, het is heel simpel. Met een goede Hamdoui. Dat is een verrijking voor het elftal. En een slechte Hamdoui kan je missen als kiespijn. Zo simpel is het. En hij laat zich nu van zijn slechte kant zien. Ik moet wel zeggen dat er nu wel aderlatingen bij Ajax plaatsvinden natuurlijk. Elhamdoui, Suarez en zo'n uh, daarvoor. Maar het werkt niet zo uh, slecht voor Ajax. Want ook de tegenstanders, Twente die doet het vrijwillig met Douglas, die gewoon mm -hmm. van zes tijdens Komen we zo is nog is op terug, ja. ja. En bij PSV is het met Avelaai gebeurd, maar nu ja. toy, een toyfoontje hebben we ja. gezien. Een ja. toyfoon is er nu ook uit. Dus ja. eigenlijk uh, verhoogt het de spanning in de competitie. Kunnen we nu uh, uh, concluderen dat Frank de Boer een goede of een slechte beslissing heeft genomen, Richard? Ik denk dat hij een goede beslissing heeft genomen. Al, al, al, we weten allemaal niet wat er precies uh, is plaats, heeft plaatsgevonden. Want wat hij tegen ons heeft gezegd is natuurlijk zijn kant van het verhaal. Maar ik denk wel dat, uh, dat het heel goed is dat Frank de Boer gewoon heeft opgetreden. Punt. En dat is uh, daar, ja, dat geef ik hem wel uh, mee. Ja. Beb Thomas? Ja, ik ben er helemaal mee eens. Want ik vind gewoon, hij is de coach en hij bepaalt wat er gebeurt. En dat vind ik gewoon goed. Tom? Nou ja, goed, dat is precies. De coach is een norm. Dat klinkt wel heel erg arrogant. Maar omdat er nauwelijks een cultuur in de groep is... maakt die coach dat. En elke speler moet dat weten... Hij is de baas. Ja, nou dat mogen nu wel duidelijk zijn. Uh, jong Ajax en dan uh, daarna weer in de armen sluiten... met een uh, kopje thee wellicht uh, handje geven. En dan is alles weer in orde, toch? <laughs> dat zal het worden, ja. Een kopje thee vooral, denk ik. Um, goed. Um, mocht u vragen hebben aan het uh, sportforum... mailt u die dan vooral naar sportforum@nws.nl. Sportforum@nws.nl. Uh, gaan wij weer even naar het uh, schaatsen. Sebastian Timmerman en Tialf. De laatste rit op de drie kilometer. De laatste individuele rit van deze tweede dag van de wereldbekerfinales gaat tussen Martina Sablikova en Stephanie Beckert. De nummers 1 en 2 uit het algemeen klassement, uit het World Cup klassement. Het gecombineerde klassement van de 3 en de 5 kilometer met nog één wedstrijd. Deze laatste wedstrijd dus te rijden. Het verschil is klein. Vijf punten maar. In het voordeel van Sablikova, dus kunnen we eigenlijk zeggen, degene die hier deze rit wint, wint het eindklassement van de wereldbeker. Want de nummer 3 is Gillian Ruka. En die staat daarmee behoorlijk ver weg van deze twee dames. Sablikova die vorige maand in Salt Lake het wereldrecord op de 5 kilometer verbeterde. Heeft voorlopig de voorsprong op Beckert. Die normaal gesproken zo'n 3 kilometer rijdt als een soort sluipmoordenares. In het begin Sablikova eventjes wat ruimte geeft. En dan altijd probeert in de slotronden om terug te komen. En zo heeft ze Sablikova in het verleden wel eens een aantal keer verslagen. Het verschil op dit moment een meter of 15. in het voordeel van Sablikova naar 1800 meter. 2,29, 42. Wat dat betekent dat ze uh, ietsje sneller is dan uh, Jorien Voorhuis was in deze fase van de wedstrijd. Al vraag ik me nog steeds af of die tussentijden van Voorhuis wel helemaal klopten. Want als we uh, de schema's moeten geloven die we op het scorebord zagen... ging Voorhuis op een gegeven moment versnellen van de ronde 32-9 naar 30-9. Dat lijkt me iets te veel van het goede. Goed, daar komt Sablikova weer uit de buitenbocht gereden. En uh, Beckert die rijdt daar nog altijd een beetje op dezelfde afstand achteraan. Twee ronden nog te rijden. 2200 meter heeft Sablikova erop zitten. 3 0 4 en dan is ze nu voor de eerste keer in de drie kilometer het snelste qua tussentijden. Beckert probeert in de binnenbocht nog wat snelheid te maken. En het verschil op de kruising niet al te erg op te laten lopen. Maar dat slaagt ze niet echt in. En Beckert houdt dan de rechterarm van de rug af om het ritme hoog te houden. En om op die manier een beetje mee te gaan met Sablikova. Maar heeft nu het nadeel dat Sablikova nog een binnenbocht heeft. Die versnelt ook goed uit. En zo is het verschil ietsje groter geworden dan in de voorgaande ronde. De bel voor Martina Sablikova. Die onder Dreigt, op weg lijkt naar de uh, ritzegen. Naar de snelste tijd op deze drie kilometer. En de eindzegen op de uh, drie en de vijf kilometer in wereldbekerverband. Of Beckett moet de trucendoos nog weer open doen. Maar het verschil is groter op de kruising. Dat gaat Beckett niet lukken. Ze gooit wel weer bij de armen los. Ze probeert het nog wel weer. De eindsprint zet ze ook in. Maar Martina Sablikova heeft nog voldoende snelheid over in die laatste ronde. Om op weg te gaan naar de snelste tijd. En dus de eindzegen in de wereldbeker. Hier komt Sablikova aan. De Europees kampioenen allround van dit seizoen. 4-08-96 was de tijd van Voorhuis. En hier is Sablikova 4 21 De winnende tijd van vandaag. Beckert wordt tweede. Sablikova wint ook het eindklassement van de wereldbeker voor diezelfde Stefanie Beckert. En Irene Wust, Diana Valkenburg en jullie Voorhuis rijden dus volgende week namens Nederland bij de WK-afstanden. Zometeen na vijf gaan we het uitgebreid hebben over FC Twente... over die wedstrijd tegen Utrecht, de halve finale in de Beker... waar zoveel gebeurde en ook met name na afloop. Foukeboy, die hangt zo meteen aan de lijn, want die heeft een plannetje... om het, de arbiters toch uh, wat beter uh, te laten worden, om maar zo te zijn. Um, voetbalpraktijk en scheidsrechters is wat meer bij elkaar te brengen. We blikken even terug op de Super Sunday, oh, er valt nog zoveel te bespreken. Maar het grote nieuws natuurlijk, dat ga ik eerst even voorleggen... hier uh, aan uh, onze leden, die, uh, we hebben nog anderhalf minuut de tijd. Johnny van Beukeningweg bij Feyenoord, zeg. Tom, ja. dat is toch echt een aderlating lijkt mij. Het uh, waren ja, 108 ja. mooie minuten. Je bedoelt het een beetje cynisch, maar Denk het wel, ja. dat ja, maar dat hij gekomen is, dat is eigenlijk uh, een veel grotere verrassing. Is hij een aanwinst voor Pelita Jaya uh, Voetbalclub? Ik weet het niet. Was hij in Jakarta of iets Ja, eigenlijk? zoiets. Die kant op in ja, Indonesië. Nou, ja. hij is zelfs een, zelf van Indonesische afkomst en ik weet niet hoe hoog het pijl is. Hmm. Misschien is het wel een aanwinst. Wat vind jij ervan, uh, Richard Luger, sport? Nou, uh, ik, vind, ik vind het uh, de komst vond ik echt een, eigenlijk een schande, want uh, de belediging voor de club. Nou, een belediging voor de andere spelers die daar, die daar liepen. Want uh, wat geef je voor een signaal naar de mannen die, die op de bank zitten... En, uh, ofwel nog in de opleiding zitten? Uh, ja, het is toch een speler die helemaal niets toevoegt. Hm. Tenminste, niet op dat niveau. zou nou, moeten toevoegen. Nee. Maar wel had kunnen toevoegen, natuurlijk. Nee, dat, dat is toch ook gebleken. Hè? Dat ja. het niet zo was. En uh, ja, ik heb zoiets van... Uh, waarom, waarom haal je hem überhaupt? Hm. Hm. Beb Thomas, die hoort dat zo aan, die denkt... Uh, nee, nee, nee. Oh. Ik vind het uh, fijn dat je zit in een diep dal... Uh, ik kan me voorstellen, ja, het is niet goed, want wat moet je met zo'n speler dan? Maar als ik het nu zie, hebben ze toch ook andere spelers genomen. En nu lukt het wel. Hmm. Dus ja, je weet nooit wat goed is. Dus nee. ik vind op zich, ja... Een gokje ja. kan je wagen en het en dat, gokje ja. heeft niks en gekost. Feyenoord heeft geen geld, dus ik kan ja. me voorstellen dat ze het gokje doen. Je moet wagen. iets. Maar goed, hij uh, heeft even het shirt van Feyenoord mogen dragen. En dat is voor hem natuurlijk dan ook wel weer mooi. Um, dit was uh, het uh, eerste gedeelte van het uh, sportforum. Zometeen na vijver zijn we vanzelfsprekend terug en gaan we heel veel bespreken. Dus wat mij betreft graag tot zo. Dag.